In Den Haag is de opkomst juist lager, 34% nu en het was 38%.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 Het weer dan nog. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht en morgenochtend in het hele land buien. In Limburg kans op natte sneeuw. Smiddags droog en ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar Brabant. Eerst de A2 van Utrecht naar Den Bosch. 20 minuten tussen Evening en Waardenburg. En een kwartier vertraging op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Noordeloos.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 The Red saying. saying. When I found my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 that lives alone, one's brother overdosed, one's already on his second wife, one's just better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 www.zfmzandvoort.nl You are my homie, lover and friend, exactly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 Het pik het meest gemist, de geur van je.